Vijf uur. Het NOS-journaal. Liselot Thomasen. Ruzie tussen gemeente en kabinet over sociale werkplaatsen loopt op. EU-burgers zonder uitzicht op een baan moeten het land uit. En NMA Topman beschuldigt van Mijn Eet.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 De registratie van strafpunten voor het puntenrijbewijs laat veel te wensen over, blijkt uit cijfers van het landelijk parket. Sinds het puntenrijbewijs of beginnersrijbewijs in 2002 werd ingevoerd, is maar een derde van het aantal punten ook daadwerkelijk geregistreerd. Meestal denken agenten die een bekeuringen uitschrijven er niet aan dat er een punt op het rijbewijs moet bijkomen. Bij de politie en het openbaar ministerie zijn de procedures nu aangepast, zodat de puntenregeling beter wordt uitgevoerd. Een rijbewijs wordt ingevorderd wanneer een bestuurder drie strafpunten heeft. Bij 90 procent van de zondaars blijft het bij één strafpunt. In de Rotterdamse haven zijn de Shorders in staking. Shorders zetten containers vast op schepen en kaders en maken ze los. Ze hebben ruzie met hun werkgever over een nieuwe CAO.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 you <laughs> ANB verkeersinformatie De avondspits verloopt tot nu toe zonder al te veel bijzonderheden. Er staat in totaal 180 kilometer fieden. De meeste fieden staan rond Utrecht. Er gebeurde aan het begin van de spits wel een ongeluk op de A4... van Amsterdam naar Den Haag. Maar de rijstroken zijn alweer een tijdje open... en de fieden is terug naar Normaal, zo'n 7 kilometer bij hoogmade. Verder staan dus de meeste fieden bij Utrecht. En dat zien we dan vooral op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Er staat voor Driebergen 12 kilometer. De staart staat bij Ouderijn. De A27 van Utrecht naar Almere, tussen Houten en Beeltho over 9 kilometer En het is wat drukker dan elders op de A28 naar Amersfoort. Er staat tussen De Uithof en Soesterberg 6 kilometer. En dan krijg ik nog een bericht binnen. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A26.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 Sdworks.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Nederland is nu een half jaar onderweg met premier Rutte. Een minderheidskabinet, hoe wordt dat beleefd? Zometeen de uitkomsten van een onderzoek en de meningen in de Schimmelpenningstraat in Amersfoort. Topman Pieter Kalpfleisch van de mededingingsautoriteit... wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van Mijn Eed. Hij zou, toen hij nog rechter was, vriendjespolitiek hebben bedreven... in de Chips zaak. Dat heeft hij altijd ontkend, maar een griffier van de rechtbank van Den Haag... zegt dat hij onder Ede heeft gelogen. Hoogleraar strafrecht Ibo Burema. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook toekomstig lid van de Hoge Raad. Wat doen zulke beschuldigingen met het vertrouwen in de rechtspraak? Ja, nou, dat is, uh, daar is deze zaak natuurlijk vreselijk akelig voor. Want dat uh, vertrouwen is dan even. Uh, uh, komt in de problemen. Uh, we moeten natuurlijk goed bedenken dat we nog niet weten wat er uit deze zaak naar voren zal komen. He, dat, ligt, dat onderzoek dat gaat nu plaatsvinden. En dat is al erg genoeg. En daarom ook dat ik de neiging heb om te reageren op uw verzoek. Want ik begrijp wel dat. Veel mensen zullen zeggen van nou, dat is niet best. En het is belangrijk om nog even onder ogen te zien. Uh, het staat nog niet vast wat er is gebeurd. Maar het is, uh, het is heel ernstig dat er uh, dit... Uh, uh... Nou, zeg maar, dit vermoeden nu is gewekt dat er iets, iets mis is gegaan. Dat er een, een, een mogelijke mijnheid is gepleegd wat, wat nu wordt onderzocht. Want niet uh, zomaar mijnheid. Het, het gaat om de beschuldiging van een griffier van de Haagse rechtbank tegen uh, de rechter. Ja, ja het is uh, daarom ook een, natuurlijk een, een, een, dat is ook, zou je kunnen zeggen, een hele gezaghebbende en, en belangrijke verklaring. Daarom is het ook zo akelig. Hè? We hebben de afgelopen tijd, zijn natuurlijk wel vaker, dat er dingen over rechters in het nieuws waren. Uh, ik, ik herinner maar even aan het feit dat een rechter een, een rijmpje voordroeg en dat leidde tot een wraking. Dus zeg maar kleinere gebeurtenissen. Want dat is dan een incident. Hè? Dat, dat leidde tot die wraking. Maar dan zou je kunnen zeggen, die rechter gleed uit. Uh, vervelend, akelig. Maar... Uh, uh, dit is van een ik andere orde. Dat, dat, dat, dat ik, ik denk dat dat ook bij mensen niet het idee krijgt van... nu vertrouw ik rechters niet meer, zo'n rijmpje. Terwijl dit is inderdaad een kwestie waarvan mensen zeggen van... jeetje mina, is daar een verband tussen rechters en een ondernemer en, en uh, weet ik wat niet allemaal. D dat maakt waarom dit van een andere orde is... en waarom het dus ook heel goed uitgezocht moet worden... maar waarom het ook des te belangrijker is om niet te vroeg te zeggen... oh, het is dus fout... Uh, het moet echt heel goed uitgezocht worden, juist omdat er zoveel op het spel staat. Maar juist daarom uh, is het wellicht in uw woorden zo akelig ernstig. Want hoe hoog is de drempel voor het Openbaar Ministerie om een oud-rechter van mijn eet te beschuldigen? Uh, nou, die, kijk, uh, hoe hoog die drempel is, dat, uh, dat vind ik moeilijk in te schatten. Het is zo, dat zal je als openbaar ministerie niet zo vaak doen. Ook omdat het gewoon niet zo vaak voorkomt dat er zo'n beschuldiging komt. En al helemaal niet dat er een, een serieus te nemen beschuldiging van komt. Je hebt natuurlijk wel eens mensen die in de war zijn die dat doen. Uh, maar... Uh, de, misschien ook wel dat mensen zeggen van we zijn toch kansloos. Nou, dat blijkt dus niet. Het Openbaar Ministerie neemt zijn verantwoordelijkheid in zo'n delicate kwestie. Moet het ook nemen. Ja, uh, en, en wat ze moeten doen is de waarheid achterhalen. Je hebt natuurlijk het verhaal van de griffier en het ja. verhaal van de rechter. Hoe kom je erachter wie er gelijk heeft gehad? Nou, uh, dat zijn mensen van het Openbaar Ministerie en van de politie Rijks en rechtsrecherche natuurlijk gewend. Omdat je dan gaat kijken naar, naar punten waar die uh, verklaringen in ieder geval wel overeenstemmen. Je gaat kijken naar eventuele andere gegevens die de ene of de andere kant bevestigen. Uh, mensen hebben natuurlijk zelf ook nog wel wat te zeggen. Zowel de griffier als de heer zullen nog, nog ongetwijfeld gehoord gaan worden en daar toelichtingen op geven. En. Ja, dan zou het, en dat hoop ik eigenlijk, dat, zo eerlijk ben ik wel om dat te zeggen... ik hoop dat het uiteindelijk een misverstand is, of weet ik veel wat. Maar dat kan ik wel hopen, het moet dus vervolgens wel eerst worden uitgezocht. Ja, want het is, zoals u zelf ook aangaf, niet uh, een incident Ook, U memoreerde uh, rechter Rino Verpalen, die in de klimopzaak een gedicht aanhaalde... wat hem op wraking kwam te staan. Ik herinner me Jan Moors, die een wrakingsverzoek aan zijn broek kreeg in de zaak Wilders. Uh, Raad We Ton Schalke. we hebben daar gisteren uitgebreid over bericht die uh, invloed hebben uitgeoefend in een dinertje. Uh, is dit een patroon? Of maar heel simpel de vraag. Nee, ik, nee, dat vind ik geen patroon. Ik begrijp heel goed dat u, omdat het nu een paar incidenten kort achter elkaar zijn, dat u dat er even in ziet. Maar dat vind ik niet. Nogmaals, omdat ik er dus een enorm verschil tussen vind. Of je een keer uitglijdt, eh, eh, respectievelijk. Of je op een gegeven moment toch in een kwestie van smaak. van of, of de rechter nou wel of niet eh, gevraagd moest worden. Eh, nou, dat, dat moest gebeuren in, in de, in de Wilderszaak. Maar dat, het zijn, dat zijn naar mij gevoel, naar mijn inschatting, zijn dat toch dingen... waar mensen met grote belangstelling naar kijken. Is het dan wel goed gegaan? Maar bij deze zaak, eh, ja, hè, dan, er is ook een andere rechter in de zaak... Eh, van Chips Hol, eh, eh, die, daar wordt ook onderzoek naar gedaan in Westenberg. En die is ook eerder al met pensioen gestuurd. Precies, dus, dus daarmee heb je dan het idee van... Oei, als hier iets van waar is, dan is dat een, een, een, een hele ernstige kwestie... Waar, waar we veel over te horen hebben gekregen van de kant van een van de partijen. En, en ja, wat moeten we daar nou mee? Nou, dan zeg ik van niet vergeten... het grote punt in het strafrecht is altijd de onschuldpresumptie. De gedachte, je bent niet schuldig voordat het vaststaat wat er is gebeurd. Maar dat we intussen wel heel goed willen kijken wat er is gebeurd... omdat we... Ja, hier juist een zaak hebben die misschien nog wel, ja, laten we zeggen, nog ernstiger is, zonder iets af te doen aan die andere gevallen, maar misschien ja, ingewikkelder ligt, eh, ook niet in zo'n strafrechtelijk iets, waar, waar zeg maar, veel spektakel aan zit, maar juist in die wereld van het civiele recht, waar het, waar het meestal wat rustiger is, eh, eh, maakt dat het belangrijk is om... Zowel aan die onschuldpresumptie te denken als aan het feit dat dit moet uitgezocht. En daarbij herhaal ik uh, de eerste woorden in dit gesprek die u bezigde. Akelig ernstig Ibo Burenmaar, hoogleraar strafrecht. Hartelijk dank. Thanks. En je noemde me net al, de Klimopzaak, Bouwfonds en Philips hebben inmiddels 135 miljoen euro teruggekregen van verdachten in die Klimopzaak. Dat heeft het Openbaar Ministerie aan de NOS laten weten. Het is de grootste fraudezaak ooit in Nederland, waarbij directeuren van Rabo Vastgoed, het vroegere Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds 200 miljoen euro zouden hebben verduisterd. Persofficier Thomas Bos over de getroffen schikkingen. Als je het afzet tegen de aanvankelijke schattingen, dan zou je kunnen zeggen dat we rond de twee derde van het bedrag nu terug zien vloeien aan de benaderde partijen en aan justitie. Dus we zijn een behoorlijk eind op weg. Maar het is nog niet alles? Het is nog niet alles, maar we zijn er ook nog niet. We zijn aan de andere kant nog steeds bezig met opnemingsprocedures tegen verdachten waarmee geen schikkingen zijn getroffen. En het is natuurlijk ook nooit uitgesloten dat er nog nadere schikkingen zullen volgen. Nou is er veel discussie geweest over die schikkingen. Een aantal mensen hebben met die schikking hun vervolging kunnen afkopen. Valt dat eigenlijk wel uit te leggen? Voor een aantal kleinere verdachten hebben wij een schikking aangeboden. En daarmee was dan voor hen zowel de financiële kant als de strafkant van de baan. Daarbij moesten ze natuurlijk ook nog werkstraffen uitvoeren. Voor de hoofdverdachten... Daarvan hebben we gezegd, die moeten sowieso over de rechter komen. En daar waar zij voor de financiën met de benadeelde partijen... een goede regeling hebben afgesproken... dan kunnen ze met ons ook de financiële kant in een schikking afronden. Maar er is ook een schikking getroffen met iemand voor 40 miljoen euro. Die heeft ook zijn vervolging afgekocht. Dat ging om één enkel feit, dat ook wat ouder was... en waarvan een deel ook al verjaard was. Dus gegeven alle omstandigheden van dat specifieke geval... hebben wij gemeend dat dat een, een goede afdoening was voor die verdenking. Maar dan blijft toch het beeld over dat witte borden hun vervolging kunnen afkopen. Witte borden kunnen zeker niet in alle gevallen hun verdenking afkopen. Als wij in de kleinere gevallen... Transacties overeen komen, dat wij ook meer aandacht kunnen hebben aan de hoofdverdachten en die op een goede wijze voor het rechter kunnen brengen. Vandaag staat de ex-directeur van bouwfonds Kees tegen voor de rechtbank. Wat was zijn rol? De verdachte die vandaag voor het hekje staat, die moest toezicht houden op andere verdachten uit dit dossier. En justitie verdenkt hem ervan dat hij dat niet goed gedaan heeft, dat het horen, zien en zwijgen was. Ja, want zijn werknemers zouden panden te duur verkocht hebben en het geld in hun eigen zak gestoken hebben. En hij zou er ook profijt van hebben gehad. Wij vermoeden dat hij weet heeft gehad van wat zich afspeelde... Eh, onder zijn toezicht. En dat hij zich daarvoor in een later stadium ook zou hebben belonen. Om wat voor bedrag zou dat gaan? Op de telastenlegging staat een bedrag van 377.000 euro. Dat zou hij gefactureerd hebben, is de verdenking... zonder dat hij daarvoor een reële prestatie heeft geleverd. Hij heeft nog niet geschikt... Er is met deze verdachten geen schikking getroffen. Er zijn behalve deze verdachten meerdere verdachten die niet geschikt hebben. Komt dat geld uiteindelijk wel terug bij de gedupeerde pensioenfondsen? Als er verdachten niet geschikt hebben... dan volgt na de strafprocedure ook nog een zogenaamde ontnemingsprocedure. Daarin wordt door de rechter vastgesteld hoeveel zij ten onrechte zouden hebben verdiend. En dat geld alsnog moeten betalen. Er staan nu nog in totaal veertien verdachten voor... Verwacht u aan het eind van deze processen al het geld terug te hebben? Wij hebben er goede hoop op dat we in ieder geval een aanmerkelijk bedrag eh, terug kunnen halen. En zodat dat eh, ten goede kan komen aan de benaderde partijen. En uiteindelijk de mensen die de pensioen hebben betaald? Indirect zijn zij degene om wie het gaat. Dat zei persofficier Thomas Bos tegen Merlijn Stoffels. Kees Haks tegen verdachte, ontkende overigens vandaag in het proces... in alle toonaarden dat fraude door werknemers van bouwfonds mogelijk was. Straks de ervaringen van de Nederlander met zes maanden gedoogkabinet. Wijnand Zwaan, hoe is het nu op de weg? Ja, de avondspits die verloopt zonder bijzonderheden. Dat hangt samen met het gunstige weer. bewolkt en droog. Ideaal. 170 kilometer, alles bij elkaar. De langste files staan bij Utrecht. En dan vooral op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Er staat tussen knopend Oude Rijn en Driebergen 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik... Het zogeheten bestuursakkoord staat op de tocht. Het kabinet heeft grote problemen om een akkoord te bereiken... met de provincies, met de gemeenten en de waterschappen... over 8 miljard euro aan bezuinigingen. Aan dat bestuursakkoord moet worden geregeld... dat het Rijk veel taken gaat overdragen aan de lagere overheden. Het wordt in de onderhandelingen de komende dagen... een zaak van buigen of barsten, niet waar, Hans Andringa? Ja, dat klopt. Want het kabinet wil veel regelen met die lagere overheden... Maar het zijn nu vooral de gemeenten die uh, dwars liggen. Want het zij... gaat vooral over sociale werkvoorziening die wordt genoemd. Daar zit het op vast. Ja, uh, de gemeenten hebben grote problemen... om uh, al die extra taken en bezuinigingen die zij straks moeten gaan uitvoeren... om die op hun schouders uh, te nemen. Want uh, ze vinden dat de druk op de gemeentelijke organisaties veel te groot wordt. En uh, ook nog eens een keer dat Den Haag daar te weinig geld bij legt... zodat zij dat allemaal goed kunnen uitvoeren. Ze vinden dat ze dus uh, honderden miljoenen gulders, uh, euro's uh, extra moeten hebben om dat uh, goed te kunnen uitvoeren. Nou, je begrijpt al, het kabinet uh, voelt daar heel erg weinig voor. Want die willen juist wacht houden aan de afgesproken bezuinigingen. Maar om wat voor taken gaat het eigenlijk, Hans? Nou, wat je net zei. Het zijn vooral uh, sociale uh, regels, sociale wetgeving. Uh, je moet denken aan uh, uh, maatregelen in de jeugdzorg, uh, de AWBZ, de jong gehandicapten. En een heel belangrijk twistpunt tussen uh, de overheid en de gemeente... dat zijn de sociale werkplaatsen. Uh, mensen met een handicap die uh, gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Vooral in de vier in grote steden is dat een groot probleem, want daar heb je veel mensen in de sociale werkplaatsen. En door die bezuinigingen en die extra taken dreigt dat hele systeem in elkaar te storten, zegt de wethouder Kool van Den Haag. Nou, met dit bestuursakkoord betekent dat, dat die bedrijven, die sociale werkplaatsen, die gaan gewoon omvallen. Het is niet meer te betalen, we krijgen onvoldoende financiële middelen. Dus dat betekent dat er heel veel van die mensen gewoon thuis komen te zitten. Maar waarom is dit akkoord zo belangrijk? Nou, in het regeerakkoord staat uh, onder andere dat er uh, behalve flink bezuinigd moet worden... dat er ook een kleinere overheid moet komen. Nou, dat gaat alleen maar lukken als er uh, minder ambtenaren zijn. En dat denkt het kabinet te bereiken door een heleboel taken niet centraal in Den Haag te regelen... maar door dat uh, bij gemeenten onder te brengen. Dus dat zou kunnen inhouden uh, minder ambtenaren hier in Den Haag. Het, uh, uh, een tweede deel dat geregeld moet worden... is dat er minder geld naar allerlei regelingen gaat. Dat het goedkoper, efficiënter moet worden. Uh, er zit nog een, uh, een ander uh, belangrijk punt in voor het kabinet. En dat is uh, dat als je alles centraal weet te regelen... dan hoef je niet voor iedere afzonderlijke bezuinigingsmaatregelen, een akkoord zien te krijgen in de Tweede... en later ook nog in de Eerste Kamer. Want je kan je voorstellen, als al die vervelende bezuinigingen... in die sociale wetgeving, als je daar iedere keer over moet praten... in de Tweede Kamer, dat ook in het land misschien uh, de indruk ontstaat... van moet dit allemaal nou wel en moet er nog meer bezuinigd worden. Dus als je één akkoord hebt, waar alle partijen een handtekening onder zetten... dan wordt daar een akkoord op gegeven in de Kamer... en dan ben je daar in wezen vanaf. Maar ik mag toch hebben dat zoiets goed gaat... of is er echt een kans dat het fout gaat in die onderhandelingen? Nou, het is nu echt wel spannend. De vereniging van Nederlandse gemeenten... waar die gemeenten allemaal samenwerken... die zeggen van, nou, we kunnen dit zo niet tekenen. We hebben net de vier grote steden gehoord. Die zeggen eigenlijk hetzelfde. En daarom zegt diezelfde Henk Kool uit Den Haag... ik moet nog maar zien of dat akkoord er komt. De wethouder Sociale Zaken van de Grote Vier Steden... die hebben gezegd, dit akkoord moet er niet komen. Dit akkoord tekenen wij niet. Dan moet dit hoofdstuk Sociale Zaken er maar uitgesloopt worden. Maar zo kan het niet. Als u mij om een inschatting vraagt, dan zeg ik... dit akkoord gaat er niet komen. Nou, je zult begrijpen dat uh, dit hoort misschien allemaal bij een tactisch spel hoort. Uh, door moeilijk te gaan doen, hoop je de hoofdprijs binnen te halen. Het is ook wel duidelijk dat het kabinet wilde dat akkoord er is. Dus je zou denken, binnen een weekje extra praten en onderhandelen... moet er volgende week toch echt ergens wel een akkoord komen. spreken we weer. Hans-Anderga, tot dan. Ja, het is een van de lastige onderwerpen van dit kabinet. Het minderheidskabinet, dat zit vandaag precies een half jaar. Hoe waardeert Nederland dat na zes maanden? Renier Heutink is directeur van Peilbureau Sinovate... onder meer bekend van de politieke barometer. Ze doen veelvuldig onderzoek. Goedemiddag, niet alleen in verkiezingstijd. Goedemiddag. Wat blijkt uit uw laatste onderzoeken? Nou, als we kijken naar het kabinet, 180 dagen. En um, toen het kabinet aantrad, toen had het in de politieke barometer... een draagvlak, de drie partijen, CDA, VVD en PVV, van 85 zetels. Prachtig begin. En, ten aanzien, en, en de echte Tweede Kamer waren er 77. Dus tijdens die onderhandelingen hebben mensen meer waardeer ingekregen... Voor deze, voor deze ploeg. Vooral de PVV stond op 31. En dan zien we dat de PVV een opdonde krijgt natuurlijk... door uh, Lucassen, uh, Sharp, door al die affaires... En we zien dat het kabinet eigenlijk half februari een eerste dipje krijgt. 77 zetels. De Koenders affaire was toen uh, gaande. Uh, Rutte kan er nog wel aardig goed uit. De PVV was het er niet mee eens. Dus, daar, zie, daar zie je gewoon dat het draafvlak uh, afbrokkelt. En zie je dat ook niet vaak, dat een premier even een goede start heeft... en daarna zakt het vaak in? Over het algemeen wel. Maar, ik ga dat zo nog even vertellen... Rutte doet het relatief toch nog steeds heel erg goed. Uh, maar tweede dipje, aanloop naar de provinciale statenverkiezingen... eind februari, zie je dat die, die drie partijen... laten zich in de debatten vertegenwoordigen door... Niet hun leiders. De oppositie doet dat wel. Zie je onmiddellijk dat dat impact heeft voor het draagvlak van het kabinet. En de laatste twee peilingen komen ze echt onder die kritische grens van 75 zetels. En ja, de schijnwerpers hebben natuurlijk een beetje gestaan... op niet de allersterkste ministers in het kabinet. Uh, Roosentaal, maar met name Hillen heeft het heel zwaar gehad. Uh, Wilders heeft hele uh, zelfs een brekenbeen genoemd. We zien dat de bezuinigingen, de omvang van de ontslagen... UWV, de Defensie... De, in... de concessies misschien ook die ze moeten doen? Of, of werkt dat, dat juist goed uit op ik termijn? Ik denk dat, dat we dat over een week of twee gaan zien. Want ik, uh, ik had al ergens genoteerd dat, dat je ook door meer hoort over, uh, over de SGP... dan over de PVV uh, als het gaat om kabinet... en wie er impact heeft op het, ja. uh, op het regeringsbeleid. Want dat, dat is natuurlijk inderdaad interessant om te zien. Worden ze gewaardeerd omdat ze uiteindelijk toch nog iets gedaan krijgen of is men het spoor een beetje bijster... omdat er veel onderhandeld wordt en, en concessies worden nou, gedaan? Ik denk dat het laatst een hele reële mogelijkheid is. Toen het kabinet aantrad, was er één woord dat iedereen noemde... Uh, van wat is nou typisch voor dit kabinet, dat was doortastend. En je ziet, doordat ze elkaar een beetje gijzelen... doordat ze nu ook gegijzeld worden bijvoorbeeld door de SGP... en wisselende meerderheden moeten halen... Uh, ze moeten zaken doen met GroenLinks dan weer met de SGP... dat gaat natuurlijk op een gegeven moment impact hebben... op die doortastendheid, ja. die helderheid en die duidelijkheid... waar ze in het begin zo enorm opgehamerd heeft. Maar al met al geven mensen het kabinet toch nog steeds een 6,1. En als je dat nou eens vergelijkt met de Balkenende, 4... Dat heeft eigenlijk nooit veel hoger dan een 5,5 gescoord. Dus mensen voelen zich nog wel steeds goed thuis bij dit ja, En u zegt dus de steun voor de PVV loopt wel iets terug. Wat, wat voor beeld zie je bij het CDA de laatste weken? Het CDA krijgt dreun na dreun. Staan op dit moment op, uh, nou, ik heb niet eens de precieze cijfers, maar 16, 17 zetels. Uh, um, ja, daar moet nu wel wat gaan gebeuren. En ik denk, en dan moet ik nog zeggen dat we de, de affaire Hille nog niet helemaal meegenomen hebben. Althans, dat optreden van Hille. Waarin die, uh, zowel als het gaat om, uh, om Den Helder, om. Uh, uh, de helikopteraffaire, nu ook de manier waarop de bezuinigingen en de impact daarvan door de Defensie zijn gecommuniceerd... dat maakt al met al geen, geen sterke indruk. Nee. En dat gaat absoluut nog impact hebben. Ja, en, en u ja. zei al Rutte, wil u nog even iets over zeggen? Want die doet het dus goed. Hij doet het goed. Hij wordt door, door de mensen het meest gewaardeerd... samen met uh, Jan Kees de Jager. En, uh, en Leers is de man die in de afgelopen half jaar... echt van een goed begin stond hij er goed op... Uh, hij is gedaald van een rapportverzijde van een 6,9. daar nou kon hij echt mee met de sterke mensen in het kabinet. Is hij gedaald naar een 5,9. Ook daar het geschipper, het uh, deals maken, het uh, compromissen sluiten. Dat wordt, uh, wordt hem niet in dank afgenomen. 10 hmm, wordt nooit uitgedeeld hè? in dit soort onderzoeken. Nee. Renier Heutink, ik dank u wel. Van Pelbureau Sinovate. Dat is nog steeds een voldoende, 5,9. We dan ook, in de straat, we willen wel eens weten hoe de kiezer inderdaad aankijkt tegen zes maanden kabinet Rutte. Karen Albers is daarvoor naar Amersfoort afgereisd. Karen, naar de Schimmelpenningstraat, waarom daar? Nou, misschien dat de luisteraar die uh, in het verleden naar Nova keek... Uh, meteen een belletje hoort rinkelen. De Schimmelpenningstraat is een aantal jaren geleden... door Nova uitgeroepen tot de meest gemiddelde straat van Nederland... qua samenstelling. Dat uh, was overigens een onderbouwde uitroeping. Maar het was niet alleen Nova die dat vond. En uh, daarom dachten we, van, nou ja, als we dan toch meningen op straat gaan peilen... dat heeft altijd iets willekeurigs. Laten we dan gaan naar die straat... waar nou ja, kennelijk een gemiddelde samenstelling van de Nederlandse bevolking woont. Nu kijken die mensen uit de Schimmelpenningstraat. Op Penningstraat aan tegen dit kabinet. Nou, een aantal mensen die ik sprak die zeiden... nou, ik volg het eigenlijk helemaal niet, de politiek... of het interesseert me niet. Maar anderen waren veel uitgesprokener. En zeker toen ik de vraag stelde of het al een beetje begint te wennen. Premier Mark Rutte. Ja, dat begint zeker te winnen, ja. Hoe doet ja. hij het? Nou ja, voor zover ik er verstand van zou kunnen hebben... ik heb er een positief gevoel over, ja. En waar zit hem dat in? Uh, zijn eerlijkheid, waar hij uitstraalt, zijn oprechtheid. En ja, dat komt bij mij positief over. Ja. Begint het al een beetje te wennen, premier Rutte. Ja, dat gaat wel wennen. Hoe ja. doet hij het? Ik denk wel goed. Ja, hij communiceert. Openheid is duidelijker dan uh, zijn voorgangers. Nou ja, op zich. Uh... Moet ik eerlijk zeggen, als Balken en op televisie kwam... dan kreeg ik echt een rilling over mijn lijf. Ik dacht, ach, al die antwoorden zijn inwisselbaar, zeg maar. Dus dat, wat dat gaat, is, is Rutte wel een, voor mijn gevoel een sterkere persoonlijkheid. Maar uh, ja, de dingen die doorgevoerd worden, daar sta ik echt absoluut niet achter. Vooral uh, de dingen in de uh, cultuur, hè, dat er ontzettend bezuinigd moet worden op cultuur. Dat zijn juist de krenten in de PAP in Nederland, vind ik zelf. Verder de zorg, daar ja, ben ik ook ongerust over. Al die mensen die nu uh, die nog zorg ontvangen, die, er wordt steeds meer beknibbeld. En uh, het gaat echt de verkeerde kant op, naar mijn idee. Begint het al een beetje te wennen, premier Mark Rutte? Weet ik nog niet zo. Ik vind hem uh, soms een beetje erg oppervlakkig. Uh, uh, uh, praat makkelijk en uh, geeft gauw toe Maar daarachter zit natuurlijk een hele wereld Ik weet het niet allemaal Bent u wel een beetje gewend aan uh, premier Rutte? Jawel er, prima Hoe doet hij het? Ik vind het wel goed Ja? Ja Wat spreekt u aan? Uh, nou, ik vind hem wel open Ik heb wel het idee dat, hij, uh, dat, er geen, ja, dat er iets achter de deuren blijft Ik vind hem open genoeg om hem uh, te vertrouwen ja. Ik vind het goed Karel Albers, jij blijft nog even in de Schimmen Penningstraat. Zeker, ik ga nog even verder. Wat meningen peilen en uh, straks horen jullie opnieuw van mij. En dan uh, hoor je wat uh, meningen die we via Twitter en ons weblog hebben binnengekregen. Tot straks. Prima. Salarisadministratie kan persoonlijker. Schep rust. sdworks.nl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 Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Er zijn ook af en toe opklaringen. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Waar het lang helder blijft, kunnen mistbanken ontstaan. En daar wordt het dan ook iets kouder, dicht bij het vriespunt. Morgen begint de dag met zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken... die een steeds groter deel van de hemel gaan bedekken. Vooral het noorden en noordwesten zijn gevoelig voor wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. De wind is morgen zwak en is veranderlijk van richting. Alleen in het noordwesten staat een matige zuidwestenwind windkracht kracht 3. Namorgen blijft het droog met zonnige perioden. Noord-Nederland blijft gevoelig voor wolkenvelden. Elke dag komt de temperatuur een graad hoger uit. En in het weekend is het 14 tot 19 graden. Het droge weer houdt ook na het weekend aan. ANB verkeersinformatie Het is een normale avondspits. Er staat in totaal 220 kilometer file. Dat is precies volgens het boekje. De meeste files staan bij Utrecht. Er zitten geen opvallende files tussen. De langste files staan momenteel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade 9 kilometer. Nog wat langer is de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 13. En op de A50 van Arnhem naar Os... daar loopt het vast tussen Heteren en knooppunt Ewijk, 6 kilometer.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 Het is vier minuten over half zes. Nog steeds is er uh, geen duidelijkheid voor het Zweedse autobedrijf SAP of het uit de problemen komt. Het Nederlandse moederbedrijf Spijker zou met de uitsluitsel komen op enig moment, vandaag, morgen. Maar goed, tot nu toe blijft het stil. Terwijl topman Victor Muller onderhandelt met de Zweedse overheid en ook met investeerders, zitten de werknemers thuis. Correspondent Rolien Creton bezocht SAP-fabriek in het Zweedse Trulhatten. De motor, je het. Klassiek motorgeluid van de Saab 900 Turbo. Uit 91 komt hij. Hij is van Frederik Anquist. En Anquist is een van de weinige werknemers die hier nu op het fabrieksterrein is. De fabriek ligt stil en alle werknemers hebben vrijgekregen. Toen was een voor het vrije? Ja, tien dagen. Tien dagen zit hij al thuis. Hoe is dat? Hij vertelt, hij is erg onrustig. Hij vindt het niet leuk om thuis te zitten. Hij is erg gespannen. Zo één dag in Ze bepalen per dag wat er gebeuren gaat. Dus alle werknemers moeten om 9 uur s ochtends klaarzitten om telefoon aan te nemen. Want dan krijgen ze bericht wat er de volgende dag gebeurt. Hoe lang zit hij nog thuis, denkt u? Hoe langer wil je in hiermee? Zo kort zo moeilijk. Hij <laughs> ja, wil te waken in morgen zo. So. Hij vindt het vreselijk. Hij wil zo snel mogelijk terug. Lopen even naar de draaideur. Daar gaat hij elke ochtend naar binnen. Pas je erin, maar uh, wij mogen niet mee. Niemand mag weten hoe de fabriek erbij staat. Uh, beschrijft u eens wat wat is er nu te zien in de fabriek? Alt moeilijk. Van Tom Karos til uh, Beel sommeer als uit, in principe. Nou, er staan in die fabriek zo'n 200 onafgebouwde auto's die van alles missen: deel van de carrosserie, de, uh, de voorruit of het dashboard. En er zijn ook auto's die bijna uh, klaar zijn en eigenlijk klaar zijn om uh, naar de dealer gereden te worden. Wat heeft u in uw vrije tijd gedaan? Ik heb er in mijn bil en försökt få dagarna att gå. Helt enkelt. Hij uh, rijdt maar wat rond in zijn uh, felrode Saab Turbo 900. I fantastisch bra skick. U bent er echt trots op hè? op uw eigen Saab. Du är stolt. Du mycket. Stolt. Mycket stolt. Ik kan niet hebben een annat bilmijker. Hij zou hey. nooit een ander automerk willen hebben. Echt niet? Zo is het. Turbomotor naturligtvis. Natuurlijk. Och... Een retro auto met een turbomotor. Een, een klassiek Saab-model, heel enkel. Een echte klassieker is het. En hij is echt heel blij mee. Hij straalt helemaal. Maar ja, we weten nog steeds niks. Nee. Hoe ziet u de toekomst voor Saab? Dat man in, erin, bijvoorbeeld Vladimir Antonov... ...som nu En Dan zie je een juist toekomst. Hij mikte op Vladimir Antonov. Die heeft het kapitaal dat nodig is ideeën om wat hij wil doen met företag. Het zat, uh... Vladimir Antonov zegt, hij, die heeft zowel visie als de middelen... om uh, Saab weer uh, in het juiste spoor te krijgen. En het is niet de tijd om kieskeurig te zijn. Wat als de sleutel wordt omgedraaid? Ik weet het niet. Ik hoop innerst in dat het ska lösa sig. En till uit aan Saab, dat det finns niet. Daar wilde je niet aan denken... Hij is 35. Hij heeft zijn hele leven bij Saap gewerkt. Direct van school is hij bij Saap gekomen, in een fabriek gaan werken. Hij kan zich geen leven voorstellen zonder Saap. En hoopt dus op een reddingsplan. Ko Rolien Kreton was in het Zweedse hetten. We blijven in de autosector. Het opladen van een elektrische auto vergt nu nog uren. Dat was dé ergernis van verslaggever Louis Dekker... tijdens zijn elf stopcontactentocht met een volledig elektrische auto vorige week. Conclusie van hem, er zijn te weinig oplaadpunten en ze zijn... Traag. Maar dat gaat veranderen. Vanmiddag werd op de autorij bekendgemaakt dat er dit jaar ruim 30 snelle oplaadpalen komen in ons land. En dat betekent de auto opladen in een half uur. 1300 kilometer heb ik ongeveer volledig elektrisch afgelegd vorige week. En ik liep daartegen veel dingen aan. Maar het vervelendste, het meest tijdrovende, was het opladen van de elektrische auto. Want opladen, dat duurt uren. Althans, bij de oplaadpalen die nu in Nederland staan. Dat gaat veranderen. Want dit jaar nog komen er 32 zogenoemde snelle oplaadpalen... waar je in pakweg een half uur je elektrische auto voor 80% kunt vullen. Met de huidige stand van de technologie is het denk ik heel belangrijk, omdat u zelf ook heeft geconstateerd dat de range van een aantal auto's, zeker als ze puur elektrisch zijn, uh, soms nog beperkend is. En in de toekomst denk ik dat als je kijkt naar de hoeveelheid geld, 90 miljard euro inmiddels, die gestoken wordt in batterijtechnologie, dan is het geen probleem meer. Prins Maurits, voorzitter van het zogenoemde Formule E-team. Dat is de club die Nederland als het ware klaar wil maken voor elektrisch rijden. Als je nu in Nederland een auto bestelt, komt daar een oplaadpunt thuis bij. En daarnaast is het dus zo dat er een landelijk dikke netwerk is voor snellaadinfrastructuur En dat er nu al een aantal honderden punten staan. En zo meteen zijn er dus eh, duizenden in Nederland. Dus dan is dat probleem is het wel opgelost. Eén van de bedrijven die snellaadpalen gaat plaatsen, is Oliemaatschappij Total. Het is iets wat erbij hoort. En ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet van de mobiliteit. Ik weet wel dat elektrisch rijden een rol speelt. En daar moeten wij gewoon in meedraaien. Dat doen ze vooralsnog niet om er geld mee te verdienen. Nee, het gaat vooral om het leerproces. Want ze weten er, zegt directeur Robert Joren, gewoon nog veel te weinig van. Ja, omdat het nog in de kinderschoenen staat. En dan kan je niet aan de zijlijn blijven kijken van wat er om je heen gebeurt. Wij moeten leren. En leren doe je met vallen en opstaan en door een eerste stap te zetten. En dit is dus een eerste stap. Pionieren. Pionieren, dat is het. Ja. Een elektrische auto kopen, dat kan iedereen. Maar dat is nog maar het halve verhaal. De paal voor de deur, et cetera. Het bedrijf dat zich daarmee bezighoudt heet de New Motion. We helpen mensen om de stap te maken naar elektrisch rijden. Dan regelen we alles voor ze. De auto, de subsidies, de laadpunten op straat, de laadpunten op kantoor, de pasjes, de kabels. Gespecialiseerd dus in alles wat bij elektrisch rijden komt kijken. Eigenlijk het helemaal ontzorgen van iemand die die stap wil maken. Ritzaard van Montfrans van The New Motion. Voor mij is dit een uh, belangrijke doorbraak, ja, absoluut. Waarom? Uh, en nu neem je uh, de, de belangrijke barrière weg. De belangrijke barrière is gewoon de, de actieradiusbeperking. Aan uh, de ene kant de, de, de functionele beperking, aan de andere kant gewoon het gevoel dat je het misschien niet redt. We kunnen eindelijk elektrisch naar Moederdag, naar Oma, noem maar op. Exact, ja. Zijn er nou nog gaten in Nederland of kan ik nou echt probleemloos van Maastricht naar Winschoten? Ja, dus dan kan je onderweg kom je langs een aantal van de punten die we nu neer gaan leggen. Want je neemt de snelweg en je komt langs de benzinepomp en de wegrestaurants. En dan kan je even een warm kopje koffie drinken en dan maak je je ritje af. Maar laten we de beestjes bij de naam noemen. Er zijn twee provincies, puntje, puntje, puntje. Ja, dat klopt. Groningen en Limburg die hebben we nog niet ingevuld. Maar de basis ligt er nu. En met deze basis kan je rondjes rijden door het land. Nooit meer strandangst? Nooit meer strandangst, nee. Dat is, dat is, dat, als je dat hebt, als je bang bent om stil te komen staan... dan wordt elektrisch rijden nooit een succes. Dus dat kan niet. Het laatste woord was voor Ritzaard van Montfrans van The New Motion. Zometeen de liefde voor de natuur ontluikt bij de Hells Angels in Amsterdam. Ben zijn het zwaan bij de ANWB voor het verkeer. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daardoor staat de file tussen Moergestel en Best 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En verder verloopt de avondspits normaal met langs de langste files bij Utrecht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduk. Een half jaar kabinet Rutte betekent natuurlijk ook een half jaar gedoogconstructie. Wat merkt het individuele Kamerlid daarvan? Kunnen ze meer voor elkaar krijgen? Daarover praat ik met Kees Verhoeven van D66 en Jacques Monasje van de PVDA. Meneer Verhoeven, met u te beginnen. Kijkt u jaloers naar de SGP deze dagen? Nou, jaloers niet. Uh, maar ze hebben op een aantal punten de afgelopen dagen wel bewezen... dat zij in ieder geval met twee zetels uh, veel invloed hebben. Uh, ja, en dat is natuurlijk altijd... Uh, dat is iets waar je als oppositiepartij met tien zetels natuurlijk wel naar kijkt, ja. En meneer Monars, hoe kijkt u daarnaar? Nou, kijk, het maakt mij niet uit wie het binnenhaalt... maar als de SGP ervoor zorgt dat de bezuinigingen op passend onderwijs worden uitgesteld... en de boetes voor langstudeerders, dan zijn we er al lang blij mee. En de SGP doet dat natuurlijk ook omdat er een groot maatschappelijk uh, protest is... waar wij in deze partij van de arbeid ook uh, achter staan. Dus uh, wat dat betreft is het resultaat en het belangrijkste. Ja, maar wat zal het in de Eerste Kamer teweeg brengen zo meteen? Nou ja, ik... ik... Ik denk dat er een aantal onderwerpen zullen zijn die, die echt in de Eerste Kamer tegen zullen worden gehouden. En een onderwerp bijvoorbeeld wat heel erg speelt is de privatisering van het openbaar vervoer in de drie grote steden. Ja, als, daar, als het kabinet daar geen meerderheid voor heeft, dan voorzie ik toch dat ze de Eerste Kamer zo'n voorstel gaat, gaat afschieten. Dus dat is een belangrijk punt voor dit kabinet, om die privatisering door te zetten. Daar. En, en merkt u dan dat ze bij u als PvdA-kamerlid langskomen uh, en, en een heel vriendelijke kopje koffie uh, komen drinken om daarover te praten? Ah, kijk, het is natuurlijk zo van... Uh, zeker met, met... ik heb dan nog het voordeel dat we 30 zetels achter de hand hebben. En dat, ja, dat merk je. Dat merk je dat je natuurlijk eerder gebeld wordt... en dat er uh, meer belang wordt gehecht... Uh, aan, aan het standpunt, in dit geval van de Partij van de Arbeid. Want zonder die steun... Uh, uh, ja, is, de, is de PVV vaak niet bereid om deze minister te steunen. Ja. Nee, en, we, en we hebben de afgelopen tijd gezien natuurlijk... de afgelopen jaren die slechte verhouding... tussen CDA en PVDA. Merkt u, meneer Moners dat CDA'ers ook bij u langskomen... met een... Met een Woord. Nou ja, goed, dat, over dat eerste ben ik ook zeer bezorgd. Want ik denk dat CDA en Partij van de Arbeid meer gemeen hebben dan dat ze verschillen. En dat hangt heel erg op een paar personen. Een aantal van die mensen zijn weg. En ik, ik zie het in ieder geval persoonlijk sowieso als een opdracht dat die relatie beter is. En gaat het, dat ook beter? Nou ja, als u een voorbeeld mag geven. Volgende week gaan we met elkaar praten over oudere en zoals het er nu naar uitziet, wordt ouderhuisvesting steeds moeilijker. En met een motie die we waarschijnlijk met CDA gaan indienen, gaan we dat, uh, gaan we dat tegenhouden. En dan zie je dus dat die samenwerking met CDA wel weer vorm krijgt. En, en Kees Verhoeven, wat, wat zijn uw ervaringen? Wat is iets wat u uh, voor elkaar krijgt als individueel Kamerlid? Nou ja, ik heb laatst bijvoorbeeld uh, gepleit voor een thuiswerkfonds voor het midden- en kleinbedrijf. En toen heeft de CDA ervoor gezorgd dat daar nu een meerderheid uh, voor is. Dus dan blijkt gewoon dat, dat een van de drie partijen zegt: Nou, dat is sympathiek, uh, laten we dat doen. Ik merk eigenlijk eigenlijk dat er heel veel kansen zijn als je op een constructieve... en creatieve manier samenwerkt met zowel kabinet als uh, de collega-fracties van de coalitiepartijen... dat je gewoon heel veel kunt uh, bereiken. En dat is wat ons betreft ook uh, uh, zeg maar zeker een, een hele goede situatie. Oh ja, en dan heeft u het over constructief, creatief, de inhoud. Maar er komt natuurlijk een moment... waar je als uh, oppositiepartij ook misschien het kabinet kan laten vallen... of in ieder geval in grote problemen zou kunnen brengen... op onderwerpen die zij zeer belangrijk vinden. Zijn er momenten waarvan u denkt... nou, dat kan misschien wel eens gebeuren. Dan zetten we onze principes maar overboord... en dan gaan we gewoon voor de keiharde politiek. Nou, wij... Wij zijn er in eerste instantie niet op uit om uh, met de hakken in het zand zo snel mogelijk dit kabinet te laten vallen. Daar zijn we ook altijd heel duidelijk uh, over geweest uh, tijdens de Provinciale en Eerste uh, Kamerverkiezingen. Wij willen per onderwerp, op onderwerp en op inhoud willen we bepalen of we het goed vinden of niet. Als we het goed vinden dan zullen we het ook steunen en als we het slecht vinden dan steunen we het niet. En als in dat geval van, uh, van onze steun uh, die ontbreekt het kabinet uh, gaat, uh, gaat uh, trillen, ja dan is dat maar zo. Maar wij gaan niet het omkeren en zeggen ha nu kunnen we mooi het kabinet laten vallen en onze inhoud verhoudelijke uh, uh, voorkeuren laten varen. Dat zullen wij niet doen. En Jacques Monas, hoe zit dat bij de Partij van de Arbeid? Want uh, straks heeft Rutte, krijgt Rutte de premierbonus, het CDA groeit weer. Uh, om, omdat de PvdA, D66, al die partijen het regeren zo goed mogelijk hebben gemaakt. Als nou, oppositiepartij. Nou, het, is, uh, het, het ligt denk ik bij ons een slag genuanceerder dan bij, bij D66. Kijk, ja, ik, jullie ik, zijn ga... altijd nogal van de nuance geweest exact, natuurlijk. Exact, ja, dat uh, blijft, uh, ja, dat ja. hebben we van jullie geleerd. Uh, kijk, uh, je moet natuurlijk oppassen. Hè. Je kan natuurlijk stap voor stap steeds een, een besluit steunen. En als het onwelgevallig is, dan weet uh, het kabinet ergens anders een meerderheid te halen. Er komt een moment, als het maatschappelijk verzet zo groot wordt... en de politiek verzet zo groot wordt, omdat het kabinet echt een bepaalde kant op wil met dit land... dat je, dat, dat, dat je kan zeggen van, ja jongens, we uh, gaan jullie niet meer aan meerderheden helpen. Want jullie zijn... bijvoorbeeld, ik vind dat dit kabinet... meer en meer aantoont... dat huurders eigenlijk tweederangs burgers aan het worden zijn... in de woningmarkt. Als dat blijft doorzetten... die trend, als dat, dan kan er een moment komen... dat als partij van de zeggen sorry, we werken gewoon niet meer mee aan dit beleid. Want dit wordt een Nederland waar, wat, wat echt de verkeerde kant op gaat. Is dat dan ook een onderwerp wat binnen het kabinet... en binnen de gedoogpartners partners... voor zoveel spanning zorgt... dat het uit elkaar valt? Nou, nou dat moment kan natuurlijk komen. Wat ik zie... meneer Verhoeven, dus, Dat sluit aardig aan op het voorbeeld van de, van de heer Mona. De woningmarkt... Uh, de heer Monash noemt uh, wat mij betreft, terecht het voorbeeld van de huurders. Maar laten we eens even aan de koopkant kijken. Dit kabinet heeft gezegd: handen af van de hypotheekrenteaftrek. We gaan er niet aan zitten. Wij hebben als oppositie, voltallige oppositie, steeds gezegd: dat is niet verstandig. Dan moet je echt wat doen. Van ChristenUnie tot SP, dat steeds gezegd. En wat zie je nu? Dit kabinet gaat wel degelijk wat doen aan die hypotheekrenteaftrek. Ze zijn hun plannen aan het wijzigen. En dat doen ze mede onder druk van de, uh, van de oppositiepartijen. Ook overigens van het maatschappelijk veld. Dus het kan zo zijn dat het kabinet klapt, omdat ze te halstarrig zijn. Maar ik zie ook een kabinet wat steeds ziet van hey, de oppositiedruk is zo groot, onze meerderheid is zo fragiel, laten we maar eens goed naar ze luisteren. En wat mij betreft ligt juist daar de kans van onze invloed. Ja, meneer Monos, er is natuurlijk de afgelopen jaren veel gesproken over de kloof tussen de kiezer en de politiek en Den Haag. Um, is de politiek voor de mensen aantrekkelijker geworden door deze gedoogconstructie, vindt u? Ja, politiek voor, voor mensen wordt natuurlijk altijd aantrekkelijk... of ze het wel of niet eens zijn met maatregelen... En, en hoe zij aan het eind van de dag er zelf beter of minder, minder, minder goed van worden. Ik vind in ieder geval vanuit de politiek gesproken... dat de politiek er, er, er levendiger en aantrekkelijker op is geworden. Ik moet me niet voor... Ik, ik prijs dat ik in deze situatie oppositielid ben en niet een oppositielid wat een, ja, een vast monoliet blok van 90 of 100 zetels tegenover zich heeft. Want dan, Tijdens ja, dan je... Paars bijvoorbeeld. Nou ja, goed, dat, dat zijn dus, dat zijn heel veel kabinetten, eigenlijk bijna de meeste kabinetten in de, in de naoorlogse periode zijn zo gevormd. Dus wat ik, ben, ik ben zeker met de ervaring van het afgelopen half jaar, je kan verder inhoudelijk oneens zijn met veel maatregelen, maar als, als politieke verhouding vind ik dit wel een, een, veel gezonder dan wat we in het verleden hebben meegemaakt. Meneer Voeve van D66, Jacques Monos van de PvdA. Dank dat we even over het afgelopen half jaar in de politiek konden spreken. Graag gedaan. Van de Hofweg in Den Haag naar de Schimmelpenningstraat in Amersfoort, waar Karin Albers is. De gemiddelste straat van Nederland. Zou ik het wel willen vragen Karin, om die straat te beschrijven? Hoe ziet die eruit? Het is wel een mooie straat, moet ik zeggen, om te zien. Uh, dus dat zegt misschien wel wat over Nederland, over wat gemiddeld. Het zijn een beetje van die oude pandjes, uh, wat hoger. Als je binnen staat, heb je zo'n hoog plafond met vaak van die bewerkte uh, kantjes. Maar je hebt ook, als je ietsje doorloopt, een wat eenvoudiger stukje. Want anders zou ik ook niet helemaal snappen, eerlijk gezegd, waarom dit gemiddeld zou zijn. Nou ja, dus, uh, want daar leek het me dan weer net iets te chic voor. Vriendelijke maar, mensen? Uh, nee, het is een mooie sfeervolle straat, met grote bomen ook. En vriendelijke en mensen? En vriendelijke mensen die nog wat willen zeggen ook, ja. ja. En wat zeggen ze zo al? Nou, ik heb natuurlijk even gevraagd over het onderwerp. Zes maanden kabinet Rutte. En nou, wat we daar straks al hoorden over premier Rutte... was eigenlijk iedereen wel zo'n beetje positief. Al hoorden we ook één meneer zeggen dat hij wel erg oppervlakkig was. Maar um, uh, wat wel grappig is, ik heb ook nog aan mensen voorgelegd... Of, ja, aan mensen voorgelegd Denken jullie dat het kabinet de rit zal uitzitten? En zelfs degenen die uh, zeiden dat ze links waren... zeiden te hopen van wel. En vooral omdat ze geen zin hebben in dat gedoe van weer verkiezingen... en dan weer eindeloze onderhandelingen... en weer zo'n hele periode waarin er niks gebeurt. Dus ook al is het dan niet hun kabinet, liever dit kabinet... dan weer een val en weer opnieuw beginnen. Nou, dat vond ik wel opvallend. En ik heb ook voorgelegd hoe er gekeken wordt naar PVV-leider Geert Wilders. Want die heeft natuurlijk een nieuwe rol nu... Nu hij al uh, zes maanden lang aan het gedogen is. En ik vroeg de mensen, ja, uh, hoe doet hij dat? Ja, dat hij uh, soms dan wordt is hij wel wat milder, toch? Uh, dat hij toch wel, uh, ja, niet aan, aan al zijn standpunten uh, vast blijft houden. Dat hij ook wel een beetje, nou ja, uh, hè, een beetje meegaat met die, uh, met die andere twee dan, hè, van de coalitie. En hoe doet Geert Wilders het? Hoor je weinig meer van de laatste tijd. Dus dat moeten we maar afwachten. Hoe zou dat komen, dat je zo weinig van hem hoort? Mm, ik denk dat zijn concurrenten een beetje op de rem trappen voor hem. Dat denk ik. Dat hij dus uh, misschien een beetje in toom gehouden wordt. Zichzelf een beetje op de vlakte houdt. Dus, ja. En merkt u verschil uh, in zijn manier van opereren... sinds hij dus dit kabinet steunt? Ja, heel anders. Hij is toch wel wat voorzichtiger, wat, uh, voorzichtiger in zijn uitlatingen. Wat minder confronterend. He, maar ja, ik zeg, ik ben niet zo'n fan van hem. He, ik vind de manier waarop hij dingen neerzet... ja, dat is niet mijn ding. Maar ik heb wel het idee dat sinds dat hij meedoet... dat hij ook een stuk rustiger geworden is. Merkt u veel van de invloed van de PVV? Ja, maar dat gaat... Buiten de letterlijke optelsom van de meerderheid in de Tweede Kamer hoor. Ik merk erg veel invloed doordat andere partijen zich richten op uh, waarom de PVV zoveel uh, winst op dit moment maakt. En Moet dat gebeurt ook binnen. Nou ja, ik, ik denk de, de hele houding naar buitenlanders die mij mateloos irriteert persoonlijk. Uh, waardoor alle buitenlanders over en kan worden geschoren. En uh, nou, dat, die gemakzucht, dat nemen andere partijen van bijvoorbeeld VVD en CDA, neem je dat nogal makkelijk over. Keiren Albers, hartelijk dank vanuit die gemiddelde straat van Nederland. Hopelijk zijn de files ook redelijk gemiddeld voor je. Wij vroegen u luisteren... Ja, zullen We zullen zien, na ja, nou, succes in ieder geval. Dank je. Wij vroegen u, de luisteraar, hoe u het kabinet Rutte tot nu toe heeft ervaren. Wie er de macht heeft in Den Haag via Twitter. Maar vooral via ons webblog kwam binnen. Onder meer de reactie van Ricardo. Het kabinet Rutte lijkt inmiddels al weinig afwijkend van voorgaande kabinetten. We zien opnieuw een vrij zakelijk verstandshuwelijk met soms heel weinig warmte. Wel vindt hij Rutte een verademing vergeleken bij Balkenende. En iemand die reageert onder de naam Tja vindt het een kabinet met een boel poeha... maar met weinig werkelijke actie. Hij of zij... Dat is dus niet duidelijk. Ervaart het de debatten op dit moment als chaos. Structuurloos dingen de kamer gooien en zien wat er voor tegenstand komt. En volgens een andere luisteraar heeft de regering de macht... maar is het te afhankelijk van de PVV. De Partij van de Arbeid is nauwelijks te horen. De VVD is een allemansvriend en GroenLinks is aardig, maar meestal onaardig. Tot zover zijn rapporten. Meer over die eh, balans na een half jaar Rutte op onze site nos.nl. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Er kan maar één kerncentrale komen in het Sloeggebied bij Vlissingen... terwijl er plannen zijn voor twee kerncentrales in dat gebied. NRC Handelsblad gaat in op een brief van minister Verhagen, die schrijft dat er niet genoeg koelwater is voor twee centrales. Ook schrijft Verhagen dat hij de lessen van de Japanse kerncentrale Fukushima zal meenemen, maar dat die bouw van één centrale eh, niet vertraagd hoeft te worden daardoor. En dat er maar één plek is voor één centrale, is gebleken uit een onderzoek van ingenieursbedrijf Arcadis in opdracht van de minister. Een citaat uit dat onderzoek. Koelwateronttrekking leidt in principe altijd tot negatieve effecten op de ecologie. In het sloeggebied zal 223 kubieke meter per seconde worden onttrokken. Dat kan betekenen dat er mogelijk tientallen miljoenen vissen per jaar worden ingezogen. Einde citaat in de NRC. Koningin Beatrix was er gelukkig niet meer bij, maar haar gastheer van de afgelopen dagen, de Duitse president Christian Wolff, is bekogeld met eieren. Eén ei kwam op zijn Colbertjasje terecht, het andere miste hem net. Het Duitse blad Beelte heeft een filmpje op de website met deze ei, attakken ja, De man die de eieren gooide blijkt problemen te hebben met de huur van zijn woning. De gemeente Amsterdam sleept het Slotervaartziekenhuis voor de rechter, schrijft het parool. Over twee weken dient de zaak waar de gemeente ruim 5 miljoen euro zal eisen van het ziekenhuis. Het gaat om een lening, plus rente die het ziekenhuis moet terugbetalen. De zaak is te herleiden tot de privatisering van het ziekenhuis eind jaren 90. Voor alle media in het noorden van het land zijn de gebeurtenissen in Buffalo het belangrijkste nieuws. Een vrouw en een agent zijn daar om het leven gekomen. Bij RTV Noord vertelde een krantenjongen dat hij kort gegijzeld is door de dader. Die dader komt vanaf de zes weg. En ik loop net het hoekje om. En dan grijpt hij mij bij de jas en dan zegt hij: gebaat van dat ik moet meekomen. En dat zegt hij ook. Ik had het idee dat hij mij als schild wou gebruiken voor de politie. Maar de krantenjongen kon zich gelukkig losrukken en is ongedeerd. Zometeen na zes en meer aandacht voor deze schietpartij in Buffalo. Ze staan bekend als ruwe bonken op scheurende motoren. Maar Hells Angels blijken ook natuurliefhebber te zijn. Tenminste, nu de gemeente Amsterdam hun clubterrein wil onteigen, onteigenen... hebben ze plotseling de bijzondere natuur in hun achtertuin ontdekt. Die is volgens de Angels zo speciaal dat de ontruiming niet door kan gaan... omdat de natuur beschermd moet worden. Dat vertellen ze aan RTV Noord-Holland. En uh, vogeltjes. Ja, dat, dat hoor je veel. Nu zelf ook de ogen een beetje geopend voor de natuur zo... Uh... Vlak ja. bij het clubhuis? Gisteren dat ik het eerst heb gehoord, dus uh, ik krijg wat tranen in mijn ogen. De Angels. En dan heeft het ANP nog uh, nieuws zojuist vanuit Alpen Alphen aan de Rijn. De ouders van Tristan van der Vlies, die zaterdag in uh, de Ridderhof in Alphen aan uh, de Rijn zes mensen heeft doodgeschoten. Die ouders willen graag persoonlijk contact met de slachtoffers en de nabestaanden van de schietpartij. Zodra de mensen daar zelf aan toe zijn en natuurlijk als ze er prijzen op stellen. Dat hebben ze donderdag laten weten aan de gemeente, want ze hadden een gesprek met de burgemeester Eenhoorn. En meer nieuws over een ander schietincident in Buffalo. Daarvoor gaan we naar Groningen naar onze verslaggever Roel Pau... die bij een persconferentie was in Groningen... waar meer details zijn bekendgemaakt. Na zes uur. Tot dan. Oh, die. Die nest uit. Ontbijt het op het aardig. Zo om 7 uur. Ja, ik een paspop. Paul de <laughs> Is dat het ergste wat je kan verzinnen? Luister naar Kunststof. Zometeen van 7 tot 8. Aan de je mond. Paul de Lien. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij spraken Krijn van der Voorn van bouwbedrijf Nieuwe Maten.